12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goeiemiddag. <laughs> Hallo? Ah, Jan. Je bent er hoor. Wat is dit? Je bent er. Jij doet het niet. Hallo. Oh. Wat, ik doe het niet. Ja, kom maar hoor. Ja, tenminste, ik doe het wel, maar de microfoon doet het niet. Dit is de publieke omroep, de bezuinigingen. Um, goedemiddag allemaal, we bellen even met freelancejournalist Conny van der Bord... die een opiniestuk uh, daarin de freelance-tarieven in de media aan de kaak stelt. Verder is er een mediaforum met Jan Slachter en Peter van der Meers. Nu is het NOS Journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag. Ja, dat moet ik weer. Ja, goedemiddag. Het aantal valse eurobiljetten, dat stijgt sterk. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam mag geen openbare feesten meer organiseren. En de vierdaagse lopers komen binnen op de Via Gladiola. Er is volop zon. Alleen in het noorden en noordoosten is vanmiddag wat bewolking. En het wordt 25 tot 28 graden. Morgen eerst wisselen bewolkt, later zon. 20 tot 25 graden. En vanaf zondag dan weer volop zon. En landinwaarts tropisch warm. En er is weer meer vals geld in omloop. In de eerste helft van dit jaar zijn er ruim 19.000 valse eurobiljetten... een stijging met bijna 50 vergeleken met een jaar geleden. Dat meldt allemaal de Nederlandse Bank. Tobias Audians, woordvoerder van de Nederlandse Bank. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ja, hoe komt dat, denkt u? Ja, dat is altijd een beetje giswerk. Uh, na de introductie van de euro uh, is natuurlijk uh, ook het vals geld uh, begonnen. Toen uh, is het aantal onderschepte valse biljetten tot 2009 zo'n beetje ieder jaar telkens wat toegenomen. Sindsdien is het weer sterk gedaald. In 2009 zaten we op 50.000 per jaar. Uh, dit eerste half jaar zitten we op ruim 19.000. Uh, dat is een stijging die eigenlijk in de loop van vorig jaar is ingezet. Ja, waar dat dan aan ligt, dat is moeilijk te zeggen, hè? Nou, het is moeilijk te zeggen. Ten eerste, de Nederlandse Bank doet zelfs geen opsporing. Dat doen de politiële autoriteiten. En daar werken we ook mee samen. Internationaal met Interpol en uh, hier in Nederland ook met de KOPD. Um, dus wij, wij uh, richten ons daar verder eigenlijk niet op, op de opsporing. Wat je wel zou kunnen zeggen, is dat uh, ja, de aantallen zijn nog steeds erg laag... En als je dan redeneert dat, uh, um, ja, als dan een bende weer een paar weken in Nederland uh, actief is, een bende valse munters, dan kan zo'n laag aantal procentueel toch weer uh, schommelingen laten zien. Welke biljetten worden er vervalst? Nou, eigenlijk alle biljetten, maar het zijn toch vooral de biljetten van 20 en 50 die het meest in omloop worden gebracht, dus waarschijnlijk ook wel het meest worden vervalst. Een verklaring kan zijn dat in Europa eigenlijk de biljetten van 50 en die van 20, en dan die van 20 van de zuidelijke landen, dat die het meest uh, worden aangeboden door de banken in de geldautomaten. Dus die worden het meest langs die weg in de omloop gebracht. En als je uh, je verplaatst in een valse munter, zou het misschien wel verstandig kunnen zijn om een biljet te lanceren dat veel in omloop is. En... Uh... Hoe moet ik nou controleren of het een, of het een vals biljet is wat ik in mijn portemonnee heb? Nou, waar mensen erg gevoelig voor blijken... we, we doen daar ook onderzoek naar uh, bij, bij mensen die achter de kassa zitten. Het gevoel van het papier is heel belangrijk bij mensen. Uh, dat is altijd een hele goede indicatie. Verder, uh, er zit een watermerk in, uh, er zitten hologrammen in... er zit een uh, veiligheidsdraad in als je er doorheen kijkt... Uh, er zijn allerlei kenmerken en je kunt ze nog steeds heel goed uh, met het blote oog en met de hand controleren. Ik ga gelijk checken met de Oudians van de Nederlandse Bank. Dank u wel. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam mag voorlopig geen openbare feesten organiseren. Burgemeester van der Laan legt die maatregel op na de schietpartij... tijdens een dansfeest in het museum eind mei. Daarbij werd een man van 26 doodgeschoten. De directie van het museum betreurt de maatregel. We zijn er natuurlijk helemaal niet blij mee. Musea en ook het scheefvaartmuseum is erg afhankelijk van dit soort inkomsten. Maar wij respecteren het besluit van de burgemeester en we gaan het uitvoeren. Uiteraard in nauw overleg en met onze klanten. En ook het belang van onze klanten staat erbij voorop. Burgemeester Van der Laan vindt dat exploitanten of eigenaren verantwoordelijk zijn voor wat er in hun gebouwen gebeurt. Ook al organiseert iemand anders het evenement. Bootvluchtelingen die naar Australië gaan, kunnen daar geen asiel meer aanvragen. In plaats daarvan zullen ze rechtstreeks worden doorgestuurd naar Papua Nieuw Guinea. De Australische premier Rudd, die zit er net, heeft dat afgesproken met de regering van Papua Nieuw Guinea. Correspondent Robert Portier zit in Sydney. Robert, waarom heeft Rudd dat afgesproken met uh, Papua Nieuw Guinea? Dat heeft hij alleen maar gedaan omdat er verkiezingen aan zitten te komen later dit jaar. De afgelopen jaren is het aantal bootvluchtelingen fors gestegen. De Australische kiezers die willen dat daar een einde aan wordt gemaakt. Uh, dus vandaar dat hij uh, die afspraak heeft gemaakt. De Australiërs die vinden namelijk dat bootvluchtelingen die zich niet aan de regels houden, uh, dat je die streng moet straffen. En de regel is dat je op je beurt moet wachten in de regio waar je vandaan bent gevlucht. Ook al kost dat soms jaren en is dat een gevaarlijke regio. Nou, ze hebben de afgelopen jaren uh, de bootvluchtelingen ondergebracht... op kleine eilandjes in de Stille Zuidzee. Die werden daar onder uh, hele slechte omstandigheden ondergebracht. Allemaal bedoeld om ze af te schrikken. Het hielp alleen niet, want het aantal vluchtelingen bleef stijgen. De kampen waren overvol. Vandaar deze nieuwe afspraak nog strenger dan voorheen. En kan papua nieuw guinea die vluchtelingen eigenlijk wel opvangen? Ja, dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Het land is enorm groot. Er is ongetwijfeld ruimte genoeg voor al die vluchtelingen. Maar tegelijkertijd is het een heel arm land. Dus het zal financiële hulp nodig hebben... om al die vluchtelingen op te vangen op een beetje humane manier. Want dat is wel belangrijk. De opvangkampen op Manus Island... die stonden altijd al onder controle van de Australiërs. Die worden nu flink uitgebreid. Alle rekeningen gaan natuurlijk direct naar Australië door. Ja, het is ook voor de afschrikwekkende werking is dit allemaal opgezet. Hoe wordt er nu gereageerd op die afspraak tussen Australië en Papua-Nieuw-Guinea? Nou ja, internationaal is er nog niet gereageerd, maar uh, ik heb wel vaker gezegd... Australische politici zijn verwikkeld in een strijd. Wie er nou het slechtst is voor de bootvluchtelingen? Nou, Labour, die wint het op dit moment uh, op alle fronten. Uh, de Groenen hebben in ieder geval gesproken van de dag van schaamte... dat de Australische politici uh, de allerzwakste in de samenleving... nu ook nog eens een keertje naar een arm land overbrengen. Dat zou niet moeten mogen voor een rijk land dat zichzelf ziet als een middelpower. Robert Portier in Sydney. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Twee medewerkers van Artsen zonder Grenzen... die twee jaar geleden in Kenia werden ontvoerd, zijn vrijgelaten. Dat gebeurde in buurland Somalië. De twee Spaanse vrouwen werkten in het vluchtelingenkamp Dadaab... toen ze door gewapende mannen werden meegenomen. En die ontvoering was waarschijnlijk het werk van Al-Shabaab... de islamitische terreurbeweging. De vrouwen zijn 644 dagen gegijzeld geweest. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn ze in goede gezondheid. In Nijmegen zijn de wandelaars van de Vierdaagse bezig aan hun vierde en laatste loopdag. Inmiddels hebben de eerste lopers de eindstreep gehaald. En verslaggever Paul Sanders, ja, die loopt over de Via Gladiola met de wandelaars die bijna ja. hun kruisje in handen hebben. Zijn er al veel mensen die binnen zijn, Paul? Nou, dat zijn er toch al aardig wat, hoor. En dan zijn het vooral de fanatici, hè? die mensen die echt heel hard lopen. Die soms wel 7, 8, 9 kilometer per uur lopen zonder te rennen. Dat zijn de vroege starters die vanochtend heel vroeg zijn vertrokken. En die dus ook al heel snel binnen zijn. En nu komen langzamerhand ook zeg maar, de, ja, de recreatieve lopers, noemen? die komen nu binnen... over die spreekwoordelijke Via Gladiola. Het is een, uh, een straat omgedoopt. Er staan duizenden mensen langs de kanten. Ze hebben allemaal... Van die foldertjes in hun hand waar ze zo dat raadroch geluid mee kunnen maken. En uh, ik, ik loop even een stukje door. Dag meneer. Hallo. Hoi. Welkom. Dank u. Op de Via Gladiola. Dank u wel. Je hoeft niet te stoppen hoor, want uh, anders komt u uit de ritme. Ik loop wel even met u mee. <laughs> ja, dan kan je wel zo snel. Ja, ik, ik weet niet. Ik ga het proberen. Hoe, hoe, hoe zijn die laatste honderden meters? Ah, dat, uh, dat doe je het eigenlijk voor. Dan voel je de pijntjes niet meer. Nee, heeft u pijntjes? Ja, alle spieren doen ze. Alle spieren bezin. Maar dat mag ook wel, hè? na bijna ja, 200 kilometer. Uh, ik heb nog 160 gelopen. 160. Ja. Nou, dat is nog uh, zeer respectabel, mag ik zeggen. Vind ik ook wel, ja. ja. Het ontvangst dat u krijgt van de mensen. Iedereen uh, klapt. Dat is uh, echt uh, uitzonderlijk. Dat is, uh, ze komen er ook voor ons. Ja. Nog een paar honderd meter. Ja, bedankt. Recht gaat zou ik zeggen. Oké, okay, hoi. Nou, een van de wandelaars hoort het, Jan, die er... Uh, we moeten er nog goed inhouden. Het zijn nog een paar honderd meter naar de wedstrijd en daar is de finish. Ja, en er zijn natuurlijk ook mensen die er moeten opgeven. Want elke dag waren er wel uitvallers. Hoe is het nu? Nou ja, hoeveel uitvallers er vandaag zijn, dat is een beetje moeilijk in te schatten. Want dat hoor je namelijk aan het einde van de middag pas. Maar als ik een beetje moet afgaan op de dag van gisteren. Gisteren was het heel erg warm. En toen zat ook de uh, zeven Heuvelen weg. Dat zijn dus zeven heuvels op en af, zat in het parcours. En dat heeft denk ik heel veel mensen toch wel uh, pijn gedaan, om het zo maar te zeggen. Dus het is maar de afwachting of die vanochtend het allemaal zijn gestart. Het zijn enkele honderden uitvallers per dag. En hoeveel het er vandaag zijn, dat moeten we nog even afwachten. Nou, de sfeer is goed in elk geval. Op de Via Gladiola bij Paul Sanders. Sport. En daar is het mooier weer dan in Frankrijk volgens mij. Een dag na de zware beproeving op de Aldues zijn de 175 renners weer op de fiets gestapt voor een loodzware toeretappe. Bauke Mollema ook. En die was ziek, of is een beetje ziek. Ploegleider Marijn Zeeman vertelde voor de start hoe zijn kopman ervoor staat. Ja, uh, hij is natuurlijk niet super fit meer. Dat, uh, kijk, dat is aan de ene kant gewoon de vermoeidheid van uh, bijna drie weken toer.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 Um, ja, het is een combinatie van, van alles, denk ik. Berijn Zeeman tegen Steven Dalebout in het peloton is inmiddels al een dik uur onderweg. Gio Lippens volgt het allemaal. Heb jij Mollema al gezien Gio? Ik heb Mollema zeker al gezien en hij uh, had uh, goed gezelschap... want uh, er zaten een paar ploegmaats om hem heen. Onder andere Seb van Mark. Uh, nou is dat een echte renner voor het voorjaar, voor de klassiekers. Die verwacht je niet in een bergetappe... maar het geeft gewoon aan dat in het peloton het tempo niet al te hoog ligt. En dat is maar goed voor Mollema... want als je je niet lekker voelt dan uh, kan het maar beter niet al te hard gaan... meteen vanaf de start natuurlijk. Het zal in de loop van de etappe zal het nog wel gaan losbarsten daar opnieuw. Die strijd om de podiumplekken... De hele trui lijkt wel heel erg ver weg natuurlijk. Christopher Froome die daar ongenaakbaar in het geel rijdt. We hebben twee koplopers. John Izagirre, een bask van Euskaltel. En rijder Hesjedaal. Man die dit seizoen gewoon niet goed presteert. Hij is uitgevallen in de ronde van Romandi. Hij is uitgevallen in de Giro. Hij staat op dit moment 62ste in de Tour. Op 1 uur en 41 minuten van Christopher Froome. Dat zegt genoeg. Samen met Izagirre dus weg. Daarachter een grote groep. 44 man. We krijgen daar weinig informatie over af en toe wat beelden vanuit de lucht. Maar we hebben in elk geval Johnny Hoogeland herkend... in zijn rood-wit-blauwe trui. We hebben Robert Geesink zien rijden met Las Petter Nordau. En we hebben Tom Dumoulin, de Nederlander van Argo Shimano... hebben we daar ook zien rijden. Net als de bolletjestrui van Christophe Riblon. En nog wat andere, grotere namen uit het wielrennen. Zij hebben drie minuten en vijf seconden achterstand. En 3,5 minuut daarachter weer... rijdt het peloton met de gele truidrager en bouke Mollema. Dat was Gio Lippens. En dan gaan we naar Jolanda van der Velden bij de AWB, want het is druk op de weg. Het is ja, redelijk druk, 45 kilometer in totaal. Het is vooral drukte rond de Vierdaagse Nijmegen bij Arnhem en Nijmegen. Maar ook veel vakantieverkeer rondom Breda op de A58 en de A16 richting Antwerpen. Op die A19 is trouwens langzaam rijden door een aanrijding bij de Ring van Antwerpen. Slimmer is om om te rijden via Bergen op Zoom. Begin met de A1, Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Stroe en Hoeverlaken staat 5 kilometer. Had te maken met een aanrijding, alle reishokken zijn weer open. Drukte ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht... voor Maastricht 3 kilometer. Een kapotte auto op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knopen Prins Klausplein en dorp 5 kilometer. De rechte reishok is dicht. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkem. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-West door een kapotte vrachtwagen. En op de A73 ten sl slotte van Nijmegen... Wegen naar Venlo, tussen knopen Neerbos en Kuik, 4 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. Een aantal valse eurobiljetten stijgt sterk, zegt de Nederlandse bank. Scheepvaartmuseum in Amsterdam mag geen openbare feesten meer organiseren... vanwege een schietpartij. En de Lopers komen binnen op de Via Gladiola. Het uitgebreide internationaal was dat. Zometeen Jurgen van den Berg en Lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, dit weekend is de dag die je wist dat zou komen, in België tenminste. Hoe gaan ze bij de VNT om met de troonswisseling? In het mediaforum Jan Slachter, hij is de baas bij Omroep Max en NSC hoofdredacteur Peter van den Meers. Hoe hebben zij gekeken naar het verslag van de etappe naar Alp Dues? gisteren dus, waarbij opmerkelijke dingen gebeurden in het publiek? Terwijl hij gewoon nu een vechtpartij gaande is. De moeders lopen een beetje op bij deze bocht. Jonge, jonge, jonge, jonge. Je maakt hier soms eventjes in de voetbalstadion. Dat hoort niet bij het wielrennen, mensen. Laat elkaar met rust. De man op de motor, Sebastian Timmerman, gistermiddag in Radio Tour de France. Wie wordt de nieuws van deze week? Ook een belangrijke vraag. Laatste kandidaat in de nationale nieuwsquiz is Robin Muurling uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws op Villa Media. Dat is een vaksite over journalistiek. Staat een opmerkelijke brief te lezen. De schrijfster, Connie van den Borg, is kritisch over de tarieven... die zij als freelance regiocorrespondent van AD Amersfoortse Courant krijgt. Daar kan je als journalist niet van leven, staat er letterlijk. Connie, goedemiddag. Goedemiddag. 10 cent per woord krijg je betaald. Waarom is dat te weinig? Uh, nou, dat zou op zich niet te weinig zijn als je veel productie kunt draaien. Uh, wat ik eigenlijk vooral in die. Uh, nou, het is een, een brief eigenlijk, een column. Uh, op Villa Media schrijf is dat. Uh, ik een rubriek bijvoorbeeld maak van wieg tot gras. Dat is een necrologie rubriek. Uh, daar zit ongelooflijk veel productiewerk in. Ik ben uh, soms dagen aan het bellen om nabestaanden te vinden. Uh, dat moet een eervol portret zijn van een uh, overleden iemand uit de regio. Op zich hartstikke leuk om te doen. Want dat voor opgesteld. Het is hartstikke leuk om voor de regio te werken. Uh, maar daar ben je dus soms, als je pech hebt, drie dagen aan kwijt. En dat wordt allemaal niet betaald. Dat zit allemaal in die 10 cent per woord die je vervolgens krijgt. Ook de belkosten. En als je pech hebt, dan heb je ook niemand gevonden. En dat zijn uh, alle risico's die voor jou zijn. Dan heb je dus drie dagen lang niks verdiend. Vindie en daar reageer ja. ik tegen. Ja. Maar uh, uh, aan de andere kant zou ik zeggen, als je dan met zo'n rubriek begint... Uh, moet je toch van tevoren gewoon een goed bedrag afspreken? En, en dan willen ze dat niet betalen. Doe je het niet, lijkt me? Nou ja, kijk... Uh, uh, Waar ik mee zit, en volgens mij heel veel andere journalisten ook, is dat uh, ik heb mijn hele leven journalist willen worden. En uh, ik wil dat nog steeds graag zijn. En ik vond het hartstikke leuk toen ik mijn baan verloor om uh, vervolgens bij het AD aan de slag te kunnen. Als regio-correspondent. En vervolgens werd gezegd dat de verdiensten niet best waren. Uh, dat heb ik in eerste instantie een beetje weggemoffeld. Zo van nou ja, dat maakt niet zoveel uit. Want het is al hartstikke mooi als ik aan de slag kan. En dat vind ik trouwens nog steeds. Maar vervolgens blijkt uh, dat tarief van die 10 cent. Voor alles te gelden. En ik denk dat er een ondergrens is aan slecht betalen. Want uh, wat ik al zei, als je uh, 10 cent per woord krijgt terwijl je normale producties draait, en ja. je krijgt een opdracht als filantroom om ergens naartoe te gaan en daarna maak je het verhaal, maar dat is iets heel anders dan drie dagen bezig zijn. En uh, bij ja. die necrologierubriek komt ook nog dat je dan met de nabestaanden vaak nog napraat. Uh, ja. je, bent je hebt ook nog een soort stichtingcorrelatie, ja. Uh, ja. Uh, uh, ik, ik begrijp dat je die rubriek dus daarom ook hebt teruggegeven. Dat, dat ja. doe je intussen niet meer. Nee. Over die tarieven, we hebben even gebeld vanmorgen met AD. Arjan Paans is adjunct hoofdredacteur. Dit is wat hij daarover zegt. We maken met elke freelancer maken we individuele afspraken. En het tarief dat Cornithaus uh, noemt in haar verhaal, dat, uh, dat klopt niet helemaal. Het ligt gewoon iets hoger voor ons standaardtarief. Maar het is inderdaad een tarief waar wij uh, normaliter mee werken. En waar heel veel freelancers met heel veel plezier voor ons kunnen werken. en een, nou, Sommigen ook een hele grote omzet draaien. Reactie? Ja, nou dat is eigenlijk wat ik net al zei. Uh, als je 10 cent per woord verdient... en je kan een hele grote productie draaien... dan is het nog steeds geen vetpot. Want laten we even wel wezen... het AD is zo ongeveer de slechts betalende krant in Nederland... Uh, voor wat betreft freelancers. Maar het punt is... Uh, kijk, ik wist toen ik dit ging schrijven... Uh, dat dat niet goed voor mij zou zijn. Want ik werk op zich met heel veel plezier... namelijk in de regio. En ik wist dat dit wel eens het einde kon zijn. Van, is is uh, dat ook zo? Ja, ik ben vanochtend meteen, uh, mocht ik uh, uh, horen dat ik niet meer hoef uh, terug te komen. En er werd een relatie, de... relatie met dit stuk gelegd? Uiteraard. <laughs> Ze waren namelijk op zich heel tevreden over mijn, uh, mijn schrijfstof. Maar uh, ja, waren het vertrouwen kwijt. En ik, dat risico heb ik genomen. Juist omdat ik zo weinig verdien bij het AD. Ik, uh, kijk, de boodschap is altijd de pineu. Uh, gelukkig heb ik inmiddels andere opdrachtgevers daar niet van. Mm. Dus ik heb heel erg overwogen. Ga ik mijn nek uitsteken of niet? En ik heb vorig jaar met een uh, bevriende collega. die probeerde de tarieven van het AD aan de kaart te stellen. Uh, gesproken En die heeft uh, onder 60 freelancers een mail uitgezet om te kijken of ze wat aan die tarieven kon doen. Die een paar jaar geleden namelijk uh, zijn verlaagd hè, voor regiocorrespondenten. Vervolgens hebben daar negen mensen op gereageerd die het liefst ook nog anoniem dan wilden. En, en de rest kiest eieren voor zijn geld. Nog even over jou ja. uh, op, ophouden bij het AD en dat dat dus wel degelijk met dit stuk te maken heeft. Ook dat hebben we natuurlijk even voorgelegd aan Arjan Paans. Kijken wat hij daarover zegt. Ik begrijp dat Connie vanmorgen tegen onze chef in Amersfoort heeft gezegd... dat wij dit stuk kunnen zien als een ontslagbrief... En nou ja, het is inderdaad dermate kritisch dat uh, ik me niet kan voorstellen dat ze nog voor ons wil werken. De manier waarop ze het heeft gedaan, uh, daar ben ik niet zo van gecharmeerd. Ik bedoel kritiek, daar kunnen we allemaal tegen. Maar een dag eerder had ze het nog met de chef in Amersfoort gewoon over een, uh, over een verhaal dat ze had gemaakt. En dan vervolgens zonder iets te zeggen een uh, stuk op Vida Media zetten. Ja, daar was ik niet erg van gecharmeerd. Ja, kijk, als iemand het uh, zo oneens is met uh, onze tarieven, dan denk ik ook inderdaad dat het het beste is dat je niet meer samenwerkt. Uh, dat is zijn verhaal. Ja. ja, nou ja, kijk, uh, ik heb als freelancer al uh, diverse keren aangekaart dat ik vind dat uh, voor, de, uh, nogmaals, uh, tarieven al, uh, of uh, ik bedoel, stukken als van wieg tot graf, waar je heel lang mee bezig bent, ja. die horen gewoon. Fatsoenlijk ja. betaald te worden. Um, Connie, ik lees onder dat stuk lees ik reacties van, van collega's ook ja. uit het vak. De een is het met je eens. Maar er zijn ook mensen die zeggen ja, je moet gewoon niet zeuren. Investeer een beetje in jezelf en dan komt het uiteindelijk allemaal goed. Ja, ja dat, dat, dat is. Kijk, ik had, was me er heel erg van bewust dat ik uh, als kop van jut zou dienen. En dat is ook wel gebleken. Uh, maar goed, weet je. Aan de andere kant, ik verdien er zo weinig mee... dat ik dacht, iemand moet een keer zijn mond open doen. Hè? Want het is volgens mij duidelijk... dat heel veel mensen uh, worstelen met die tarieven. Want je kan er echt in de verste verte niet van rondkomen. No, um, ik wil heel graag journalist zijn... En dat wordt aan alle kanten benut door uh, uh, kranten, in dit geval. Um, omdat het mijn eer te na is om dan vervolgens slecht werk af te leveren. Dus ik zit daar uh, meestal ja. lang. Op. Het, het punt het is, punt is duidelijk. Het punt is duidelijk. Jij gaat de journalistiek uit, begrijp ik, en je wordt onderwijzeres. Ik ga me sowieso laten omscholen tot uh, onderwijzeres, inderdaad. Uh, maar ik wou nog even toch. Op... Nee, nee, we, we, gaan, we houden er over op. Jouw punt is duidelijk en uh, we, we moeten door. We moeten door. Oké, okay, nou succes dan met de uitzending. Tot gauw. Dag. Dag. Gisteren bespraken we in het medievorm de omstreden cover... van het Amerikaanse blad Rolling Stone. Dat tijdschrift had uh, Jog, uh, hoe heet Jogar Tsarnaev, uh, verdachte van de aanslag in Boston, afgebeeld. Nogal wat mensen vonden dat hij als een rockster opstond. Politiefotograaf Sean Murphy was zo boos over die cover... dat hij foto's heeft gepubliceerd van een bebloede Tsarnaev... vlak voor zijn arrestatie. Op zijn voorhoofd uh, zien we zelfs de rode punt van de laser van een sluipschutter... Volgens Boston Magazine, die met de foto's kwam... wilde de fotograaf de ware helden in deze kwestie laten zien. En dat zijn de politieagenten. Volgens Boston Magazine is de politiefotograaf... na de publicatie op non-actief gesteld. De Amerikaanse animatieserie The Simpsons, die kent u vast wel. Ja, yeah, dat team sure last laatst. Het just gewoon I've seen teams suck before, but they were the suckiest bunch of sucks that ever sucked. Homer! Watch your mouth! I gotta go, my damn wiener kids are listening. De personages van deze serie gaan op bezoek bij de conculega's van Family Guy. De crossover aflevering heeft als titel The Simpson Guy. De fans moeten nog wel even geduld hebben. Want pas in het najaar van 2014 zendt Fox deze aflevering uit. In Nederland zaten we natuurlijk aan radio en tv gekluisterd toen Willem-Alexander koning werd. Maar hoe zit dat eigenlijk in België? Komende zondag is daar de inhuldiging van koning Filip. En ook daar is het de hele dag via de Belgische media te volgen natuurlijk. Aan de telefoon is Luc Rademakers, algemeen hoofdredacteur van de VAT-nieuwsdienst. Meneer Rademakers, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe staat het met de voorbereidingen? Uh, ja, gelukkig vrij goed. Want uh, ja, we hebben nog 48 uur te gaan of toch wat minder zelfs. Um, dus het gaat nu over de laatste eindjes nog aan elkaar krijgen, maar uh, het grote programma is al klaar. En hier in Nederland spraken we toch echt wel van een mediaspectakel. Het was uh, all over the place. Hoe is dat in, in België? Uh, ik denk iets minder. Uh, het oranje gevoel is waarschijnlijk toch wel wat sterker dan, uh, dan het Belgische gevoel. Je zit hier natuurlijk ook met de twee taalgemeenschappen en daar wordt het ook wel wat anders aangevoeld. Wat we wel zien is dat de internationale belangstelling heel erg uh, groot is. Er worden toch tegen de 500 uh, internationale media verwacht in, in Brussel en dat is op zich toch heel erg ongewoon. Ga jullie wel de hele dag uitzenden? Uh, ja, dus we zowel op, uh, op radio als op televisie, maar we kunnen ook al uh, online streamen vanaf zeven uh, uur dertig. Dus dat betekent dat u ook internationaal alles kunt volgen van in de ochtend tot, uh, tot s avonds. Ja, maar als ik u dus een beetje beluister, dan is het maar de vraag of daar heel veel mensen naar gaan kijken. Uh, ja, dat is een beetje afwachten. We wachten wel een grote drukte in Brussel zelf, uh, maar helaas voor, uh, voor televisie en radio is het, uh, is het goed weer. Uh, heel mooi weer in België, bij jullie ook denk ik wel. Uh, dus dat zorgt altijd uh, voor wat minder, uh, minder kijkers en luisteraars. En er is niet zo'n grote hype op dit moment. Uh, dus ik denk niet dat mensen er echt voor thuis blijven of, uh, of voor... Uh, voor de televisie blijven zitten, nou. uh, dat denk ik niet. En er was vrij veel... Uh, nee, laten we zeggen, het was nogal een verrassende aankondiging natuurlijk... Hè, dat Albert ging aftreden. Uh, is er genoeg tijd geweest voor de voorbereidingen? Ja, je hebt natuurlijk zo'n draaiboeken klaarliggen liggen... voor dat soort van gebeurtenissen. Dus wij verwachten onder daar wel een zekere zin aan... dat het op 3 juli werd aangekondigd, was toch wel een verrassing. De algemene verwachting was... dat de nieuwe koning uh, aan zijn jobs zou beginnen op, uh, op 15 november. Dus we hebben een beetje een snelheid gepakt... Maar uh, op zich is dit voor ons niet zo ongewoon. Je kunt het een beetje vergelijken met een grote verkiezingsdag in België. Of uh, de Ronde van Frankrijk volgen als, uh, als, uh, als televisie of radio. Dus, uh, qua complexiteit is het ongeveer hetzelfde. Ja. U, u doet verslag natuurlijk van alles. Is er ook nog een beetje ruimte voor kritisch geluid? Want dat is er natuurlijk wel in België ten opzichte van het Koningshuis. Ja, ja gelukkig wel. Je, moet niet alleen, uh, of je hoeft niet alleen royalist te zijn, koningsgezin te zijn om die uitzendingen te volgen. Integendeel. Het is echt wel de bedoeling dat alle opinies aan bod komen. Uh, republikeinse en kritische stemmen zullen zeker ook aan bod komen. Uh, als ze tenminste bereid zijn op, om op zondag uh, uh, een huis uit te komen en wat voor de camera <laughs> te willen zeggen, dan zijn ze zeker welkom. Ja, Oké. Okay. En mogen, uh, jullie, mogen jullie overal filmen, overal bij zijn? Wel, dat is heel strikt geregeld. De veiligheidsafspraken zijn heel strikt. Uh, je bent ook nauwelijks mobiel. Dat betekent dat we toch wat middelen moeten inzetten om overal uh, aanwezig te kunnen zijn. Uh, en alle officiële gelegenheden kunnen we wel zeker volgen. Ja, en niet-officiële gelegenheden, zo zijn er niet zo gek veel. Je hebt alleen een, uh, een massa volk waar we wel wat dingen kunnen doen. Maar alles is nog wel redelijk formeel, protocolair en, en militair geregeld voor het staande zondag. Ja. Ja. Nou, ik wens u een mooie dag. Luc Rademakers, algemeen hoofdredacteur van de VNT-nieuwsdienst. Dank voor het gesprek. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. Mark van Bommel neemt vanavond afscheid als profvoetballer. Onder andere Zlatan, Ibrahimovic, Arjen Robben en Frank Ribery zijn opgetrommeld om nog één keer een potje met Van Bommel te ballen. Hij kon het wel goed vinden trouwens met de media. Voor de camera van TV Limburg haalde hij in augustus 2007 zelfs een grap uit. Dat deed hij met medeweten van de programmamakers. In een interview zei Van Bommel dat hij bezig was... de Duitse nationaliteit aan te vragen. Want dan kon hij bij het Duitse elftal zijn interlandcarrière voortzetten... en zou hij geen last meer hebben van oranje coach Marco van Basten. Eigenlijk is het niet eens vreemd dat Van Bommel mogelijk voor Duitsland kiest. Zijn stijl past volgens kenners perfect bij het Duitse voetbal. Nou goed, uh, ik, weet niet, ik weet niet precies wat mijn eigen stijl is, maar uh, ik, ik denk wel dat ik hier goed op mijn recht kom. Uh, in vorig jaar als elftal hebben we slecht speels. Persoonlijk was het al niet, niet fantastisch, maar ook niet slecht. Uh, en ja, Wie moet ik het zeggen, de Duitse mentaliteit. Ik uh, ben in Limburg opgegroeid, vlak bij de grens. Het is een beetje hetzelfde als in Limburg, geloof ik. Hè? Ja, nu nog andere geruchten, nu het er toch over hebben, dat door de prikelen ook natuurlijk met het Nederlands zelf toch een ding, dat zich er na nou denken best om een Duits paspoort aan te vragen. Nou ja, goed, die, die ontwikkelingen zijn al een week of twee in volle gang. We moeten even afwachten of dat überhaupt wel mogelijk is. Maar hier Bayern München en, en de DFB is er volop mee bezig. Ja, de bondscoach die gaf natuurlijk geen commentaar omdat het allemaal een grap was. Van Bommel zei na afloop dat TV Limburg zijn opmerking... dat het om een grap ging, uit het interview had gemonteerd. De speler was nogal verbaasd dat veel media het bericht klakkeloos overnamen... zonder het zelf te checken. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Peter van der Meers. Hij is hoofdredacteur van NSC Handelsblad. En Jan Slachter is voorzitter en uh, presentator en ook directeur bij Omroep Max. Uh, Jan, je hebt nieuws voor ons over de Omroepacties... Uh, nou ja, nieuws in die zin: wij komen vanmiddag als actiecomité voor het eerst bij elkaar om uh, plannen te smeden. En uh, dat zijn vertegenwoordigers van de omroepen, uh, de KOR, de ondernemingsraad, en ook uh, een lid van de raad van bestuur van de NPO. Er zijn contacten met de filmindustrie, met de onafhankelijke producenten. Uh, dus met alle stakeholders van de publieke omroep... proberen we zoveel mogelijk mensen uh, te mobiliseren straks in het najaar... om echt te gaan protesteren. Ik merk wel bij de jonge generatie, als je het erover hebt... dat ze zoiets hebben protesteren. Wat is dat? <lacht> dus die moeten we nog wel iets bijleren. Toen ik, uh, mijn, oud, mijn zoon is 19, die heeft nog nooit gedemonstreerd. Dus die had ook zoiets van demonstreren. <lacht> Toen had ik al minstens uh, drie, vier demonstraties opzitten. Maar in ieder geval willen we wel heel duidelijk richting de politiek... laten blijken dat die 100 miljoen van tafel Want moet. Want Dat is de inzet. Dat dat is de inzet. Die 200 miljoen van Rutte 1, die vullen wij in. Dat gaan we ook merken, maar wij vinden ook dat we mee moeten in de bezuinigingen. Maar die 100 miljoen, eigenlijk de strafkorting van Rutte 2... dat is die 100 oh. miljoen, die moet van tafel. En, en wat voor acties moeten we dan aan denken? Ja, aan van alles. Dat kan zijn dat wij uh, alle leden vragen... dat zijn zo'n 3,5 miljoen, stuur even een uh, e-mail e naar meneer Dekker. Of uh, we gaan vanaf uh, het plein in Den Haag uh, uitzenden, een week lang. Uh, we kunnen van alles bedenken, zolang het maar publieksvriendelijk is... En dat de boodschap overkomt. En daarnaast zijn we ook druk bezig om ambassadeurs te vinden voor de publieke omroep. Het is dus altijd lastig. Jij werkt bij de publieke omroep, ik werk bij de publieke Peter omroep. Peter van der Meers werkt niet bij de publieke omroep. Nee. Maar kijk, nee. als hij nou iets zou zeggen over de publieke omroep. dat hij ook vindt dat die 100 miljoen van tafel moet. dat zou je nu hier kunnen nou, doen. Nee, ik vind dat niet. Ik vind dat de publieke omroep misschien zelfs overbodig is. Dus nou ja, wat wat dat goed. Dan trek ik hem dus heen heen lichaam. Lichaam. Kan deze microfoon even uit? Die kan nu uit. Die stoel zit er even opzij. Maar, uh, nee, maar er zijn heel veel mensen. en dat heb ik ook gemerkt de afgelopen weken. die de, de, de publieke omroep een warm hart toe dragen. En die gaan, daar gaan we ook naar op zoek. Ja. En uh, die laten we ook iets roepen over die publieke ja. omroepen. Dat het niet meer alleen maar preek is voor eigen parochie... maar voor... Uh... Een uh, breed maatschappelijk draagvlak. Weet even serieus, vind jij dat er helemaal geen publieke omroep moet zijn? Nee, dan? ik vind wel dat er een publieke omroep moet zijn, maar uh, wat ik wel vaststel is dat veel mensen off the record zeggen: de publieke omroep in Nederland is nog altijd een heel verzuilde omroep. Er gaat nog altijd heel veel geld in. Als je van België komt, kijk je heel <laughs> raar naar een VAR en een CV, een VPRO, allemaal kleine goeie... huisjes die echt nog een ja. reliek zijn van een publieke omroep. Het is niet van, uh, duur, publieke een uh, omroep is niet duur. Wij en zijn nee. goedkoper uh, dan de publieke uh, omroep in België. Nou ja, België. We bereiken 86% van alle Nederlanders. De VRT heeft ooit gezegd... ja, wij gaan een andere weg in, maar we kunnen niet meer iedereen bereiken. En de publieke omroep die wij voor ogen hebben... die is er van en voor iedereen... en staat tussen, qua kosten tussen Bulgarije ja, maar, en Moldavië Nu fundamenteel, de vraag is inderdaad... of de publieke omroep een hoop zaken moet doen... die de uh, commerciële omroepen perfect kunnen doen. En het is een, ik weet dat het een beetje een dooddoener is, maar moet de publieke omroep banana split doen? Uh, wanneer maar gaat de publieke omroep beginnen met een krant om ons te beconcurreren? Ik denk van dat wij een redelijke krant maken uh, in dit land. Waarom maakt de publieke omroep eigenlijk geen krant? Ja, jullie balen uh, bijvoorbeeld uh, van die nieuwsuit van de NOS die in daar heel erg van, ja. waar wij ja. met publiek geld, met belastingsgeld, beconcureerd ja. worden. Uh, ja, wat dat betreft, denken wij... Jullie lopen van van van de NOS uh, is natuurlijk een... een ik, ik vind dat bij een, een, een democratische rechtsstaat onafhankelijk nieuws gebracht moet kunnen worden. Het mooie van, van ons bestellen is dat van links tot rechts iedereen zijn mening kan geven. Ja. Dat je alles kunt roepen bij die publieke omroep. Of je nou voor of tegen bent. Dat kunnen ze bij de VRT niet. Want dan moeten ze op eieren lopen. Want het is allemaal politiek getint. En dat is het mooie van maar ons bestellen. Maar ik wil de vergelijking met de VRT niet maken. U maakt inderdaad de, ja, ja, de, de, de, de, de fout die op de publieke omroep altijd gemaakt wordt. Namelijk het moet een publieke omroep zijn om aan onafhankelijke journalistiek te kunnen doen. Ik stel vast dat de krantenwereld in dit land op een hele goede manier aan onafhankelijke journalistiek doet, zonder overheidsgeld te ja. okay, moeten Oké, uh, we stoppen hier. <laughs> hier ik heb nog een goed idee. Die taarten van heel Holland Bak, kunnen we die niet gewoon in iemands gezicht gooien? Dat <laughs> Laten is Laten een kijk. geweldig programma. Um, ja, oké. Okay. En dat ja, zou de door de commerciële omroep. heel anders gemaakt worden. Uh, dat is zeker. Uh, uh, oké, okay, dit is duidelijk. Vanmiddag is een <laughs> vergadering en we horen wat eruit komt en wanneer we nodig zijn uh, ergens waar, om <laughs> ja. taarten te gooien. Dus nood. <laughs> dit is Radio 1. Uh, Jan, je moest even op wachten, maar het was voor de publieke omroep, ja, zou we ja, zeggen. Goede het, goede zaak, het NOS Journaal, Jan van der Putten. Een aantal telefoon- en internettaps. Sterk gestegen. Dat komt doordat er veel meer smartphones worden gebruikt en dat schrijfsminister opstelten aan de Tweede Kamer. In 2011 werden er bijna 3.500 internettaps geplaatst. 2011. Vorig jaar waren het er meer dan 16.000.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 In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam... mogen voorlopig geen openbare feesten meer worden gehouden. Burgemeester Van der Laan heeft dat besloten... na een schietpartij op een feest eind mei... waarbij iemand om het leven kwam. Het feest in het Scheepvaartmuseum was door iemand anders georganiseerd... maar Van der Laan vindt dat de eigenaar van een gebouw... sowieso verantwoordelijk is voor wat er binnen gebeurt. En bootvluchtelingen die naar Australië willen... gaan voortaan meteen naar Papua-Nieuw-Guinea. In dat land wordt hun asielaanvraag beoordeeld... en er worden ze ook opgevangen. Australië wil af van de stroombootvluchtelingen... En geeft Papua Nieuw-Guinea geld en medische hulp. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van der Berg. In Het Mediaforum met Jan Slachter en uh, Peter van der Meers. Uh, we hoorden daarnet even Koning van der Bor. was tot voor kort dus regio-correspondent voor AD uh, Amersfoortse Courant. Uh, over de freelance tarieven. Daar heeft zij een boos stuk over geschreven op Vila Media. Uh, het gevolg is dat uh, de samenwerking is opgezegd. Nou ja, dat, dat hele uh, verhaal hebben we gehoord. W wat vond jij van de inhoud van haar verhaal, Peter van der Meers? Zelf hoofdredacteur van NSL Hondersblad. Nou ja, de inhoud van haar verhaal klopt natuurlijk. In de zin dat, uh, en ik denk dat voor ons allen een grote zorg is, dat met name de regiojournalistiek eh, journalistiek niet goed betaalt, omdat de regio journalistiek in moeilijkheden is. Niet alleen in dit land, in heel Europa. En ik heb hier ook in dit programma al eerder gezegd dat uh, dat een hele grote zorg is. Het is natuurlijk een grote zorg hoe het met de publieke omroep, met kranten gaat, met uh, uh, tijdschriften. Maar met name de regionale journalistiek is de basis voor uh, controle in de, in de regio's, democratische controle in de regio's. En daar, daar gaat het nu eenmaal slechter. Er zijn steeds minder lezers. AD staat voor een stuk uh, onder druk. Heel veel andere regionale kranten. Dus in die zin snap ik haar, uh, haar uh, oproep. Uh, aan de andere kant stel ik wel vast dat er iets uh, raars is... dat zij zegt, nou, ze hebben mij te gevolgen daarvan ontslagen. En dat uh, men bij AD zegt, uh, dat zij gezegd heeft... Mm -hmm. dat het uh, bij wijze van spreken haar ontslagbrief uh, uh, was. Dus, dus dat vind ik dan wel weer een beetje een nou, rare, een jou, rare tien, haak. Jan, cent per woord, uh, zegt zij. Hij zei dat het iets meer was. Maar goed, ja. laten, we, laten we ervan uitgaan. Het is gewoon niet veel. Het is, dat is dat geen vetpot. Dat kan en, natuurlijk ook niet. En als je dus een hoop werk ervoor moet doen voor zo'n stukje... Ze, dan zij willen, ze willen haar werk goed doen. Dat, dat geloof ik ook. Uh, uh, uh, en twee, ze zeggen, ik kan beter de krant gaan bezorgen, dan verdien ik meer. Kijk, als je een stukje moet schrijven over de politierechtbank en je krijgt dan 10 cent per woord... ja, oké, okay, dan en je schrijft veel. Maar dan, kun je dan, dan komen een, een aantal zaken op een dag voorbij. Dan dan. komen er voorbij. Ik bedoel, daar heb je ook een bepaalde routine in... maar als ze echt een stukje... Uh, ze moet productie doen, ze moet op zoek gaan naar mensen... Ze moet, dan snap ik heel goed dat zij ze zegt... dat kan ik niet doen voor die 10 cent. Uh, terwijl, en natuurlijk wel zoiets bij het AD... de krant wordt natuurlijk nog wel heel veel verkocht... juist omdat ze de regio juist, nog uh, uh, laten zien... En, en dat mensen er ook belangstellingen hebben. Dus het zou voor het AD toch ook wel belangrijk zijn... dat dit intact blijft... Ja. Uh, en dat ze ook daar misschien toch wel iets meer gaan betalen. Ja. Je moet wel onderscheid maken van wat je produceert. Uh, en dit, wat zij zegt. Ja, ik, ik kan wel in haar. En natuurlijk, de ontslagbrief heeft ze zelf geschreven op via de media. Mm. Dat wist Die zij zelf ook erin, wel. Ja, ja. Dus dat. Uh, nou ja, en, en wat, wat zij toch ook zegt, opvallend. Is dat. Uh, zij, zij, zij doet zoiets. Ze heeft een oproep binnen de AD-freelancers gedaan. Dat zijn er geloof ik een stuk of zestig of zoiets. En dan reageren de negen. De rest houdt gewoon zijn ja. mond. En denkt: van... Ik ga me hier niet aan wagen. Ja, klopt. Dus de en daarom solidariteit. Is het goed, is daar uh, ja, daarom is het goed in het land dat er vakbonden zijn. Uh, dat uh, Solidariteit uh, ontbreekt daar uh, blijkbaar. En dat is natuurlijk heel, uh, heel jammer. Overigens, iedereen grond... denkt aan zijn eigen hachje ja. ook, denk ik. Ja, wel, en dat is ook voor een stuk is normaal dat iedereen aan zijn eigen hachje denkt. En daarom is het, uh, maar het is wel kortzichtig. Want het spreekt voor zich dat ook bij ons freelancers betalen we, zijn geen vetpotten die we betalen, maar we proberen mensen wel min of meer correct te betalen. En inderdaad, zoals Jan zegt, proberen in functie van een opdracht te betalen. Uh, als iemand productiewerk doet en uh, veel voorbereidend werk en veel, veel, veel telefoons moet maken, moet je natuurlijk op een ander tarief betalen dan iemand die een rechtuitrecht recht aanverslagje kan maken. Ja, overigens de NVA heeft de NRC ook genoemd hè, dat, dat jullie slecht met freelancers omgaan. Wel, gaan we slecht met freelancers? Om te beginnen hebben we niet zo vreselijk veel freelancers, maar we maken wel deals met freelancers op, of op stukbasis. En als het op woordbasis is, is het rond de 40 cent. Dat is vier keer wat er daar genoemd wordt. Uh, dus dat zijn redelijke tarieven. Nog eens, dat zijn ook nog altijd geen, uh, geen vetpotten. Ook wij weten dat natuurlijk wel. Ja. Moet, er, moet er geld naar die kranten toe, Jan, vind jij? Ik bedoel, als we het dan hebben over <lacht> geld dat naar de publieke omroep gaat... Nou, Ik zou me wel kunnen voorstellen dat, dat samenwerking met de publieke omroep en de kranten, wat nu nog maar mondjesmaat mag... we weten allemaal nog niet precies wat er wel en niet mag... dat dit soort samenwerkingsverbanden... waar, waar zowel de kranten als de publieke omroep wat aan heeft... Daar, daar ben ik een groot voorstander van. Dat je ook dingen uitwisselt. Ik, ik snap best wel de kritiek wat net gewisseld werd... over, over het nieuws wat de NOS brengt... en dat, dat het concurrerend is met de kranten. Dan laten we daar nou eens gaan kijken. Want waar kunnen we daar samenwerken? En ik, ik ben begrepen dat het al gebeurt. Hè? Dat al fragmenten van de NWS ook beschikbaar Besijs, zijn voor, ja. de, voor de kranten. Dus het is allemaal niet zo heel erg dat, als dat het lijkt. Uh, maar ik zou dat veel meer ja. Ik zou dat eigenlijk voor willen pleiten. Dat, dat, ja. dat je samen uh, uh, dingen gaat doen. Maar om nou echt subsidie te gaan geven aan kranten. Uh, ik denk dat de kranten daar zelf ook niet... Ja, juist, we willen, juist voor dat, de uh, regio wij willen absoluut geen subsidie krijgen. Ja, ja, ik vind ja. ook, je moet je eigen broek ophouden. Uh, da daarom overigens het concept van openbare omroep... maar ik wil er niet op terugkomen, vind ik een beetje raar... dat journalisten van de openbare omroep met de hand opstaan... naar de overheid om geld te vragen... en dan zeggen, en nu gaan we die overheid bekritiseren. Ja. Ik denk dan, ik wil geld van mijn lezers. Ik ben dan onafhankelijk uh, van die politiek. En die politiek, die kunnen we dan, zoals het behoort... bij een vierde macht, ook op een ernstige manier maar goed, bekritiseren. we, we, we ja. constateren hier dat het in de regio slecht gaat. Uh, dat daar dus ook slecht betaald wordt aan de mensen... die de stukjes moeten schrijven. Ja. Dus ja, dat is ja. een beetje... kip-ei-discussie. Heel juist. En dus daarom, ik heb wat ik daar juist zeg... over uh, subsidie, altijd gezegd van kranten moeten geen subsidie willen. Maar de kwaliteit van de democratie, ook in dit land hangt denk ik, recht, of is, is voor een stuk afhankelijk van... en is recht evenredig in verhouding met de kwaliteit van de journalistiek... en met name de kwaliteit van de regiojournalistiek. journalistiek. Maar hoe ga je dat dan doorbreken? En dus daar denk ik dat je... Op een of andere manier wel zal moeten beginnen subsidiëren. Dat je zal moeten uh, ervoor zorgen als overheid uh, dat uh, de, de, de lokale overheden, uh, is het in Gelderland of in Friesland of uh, wherever, dat die gecontroleerd worden door een min of meer goed gestructureerde uh, regionale pers. Maar het is wel een mooi voorbeeld. Ik geloof dat het. Ik ben even, uh, de, de, volgens mij is het in Enschede. Er is nu een soort regionaal uh, mediacentrum waar zowel de kranten ja. als de regionale omroep, die ja. ook onder druk staat, en de lokale Jij omroep, juist. En Dat is een mooi voorbeeld van dat is een hele ja. mooie samenwerking. En daar zouden we voor moeten pleiten. Klopt. En dan, dan zitten we niet meer in elkaars zwaarwater. Ja. En dan kunnen we ja. ieder, ieder kan doen wat hij wil. En dat voorbeeld, als je dat per regio zou gaan inrichten, ja. dan blijft iedereen zijn eigen identiteit behouden, zijn onafhankelijkheid behouden, maar je werkt toch op een hele mooie ja. manier samen en wisselt dingen uit. Zullen we, zullen we even over jullie geliefde België praten? Maar ja. jij hebt daar heel lang gewoond. Ja, ik heb daar leren eten en drinken. Ja, nou, Peter is duidelijk, hè? Uh, ja. Waar geboren, Peter? In Torhout, in Torhout. het hartje van West-Vlaanderen, niet ver van Brugge. Kijk aan, de ja. nieuwe koning uh, wordt geïnstalleerd komende zondag. Ja. Uh, jij gaat daar een rol in spelen, begrijp ik? Wel nou, ga ik een rol spelen. Ik ga op de commerciële omroep op VTM ga ik in de loop van de ochtend uh, uh, commentaar geven. Ja. Maar doe je dat omdat je weet veel van het Belgische Koningshuis weet? Of ben jij niet intussen een soort Nederlander gewonden... Die, die het een beetje van nou, de afstand bekijkt? Nou, ik ken een beetje van het Belgische Koningshuis, maar ik had uh, er vanuit dat ze me vooral gevraagd hebben om ook de vergelijkingen met uh, Nederland te maken met wat we hier uh, nog maar een paar maanden geleden uh, zo mooi hebben meegemaakt. En, en zoals de hoofdredacteur van uh, de VRT daar juist zegt, er is natuurlijk een immens verschil tussen wat we hier hebben meegemaakt en de, uh, de, de festiviteiten en de vrolijkheid en ook de, het feit dat het feest zo groots was opgezet. Van een koningslied tot een koningsvaart. Uh, um, uh, ja, in België allemaal geen sprake van. Het is bijna in mineur dat het daar zondag zal, uh, zal gebeuren. Is Zullen we dat ook horen, denk je, in die uitzending, Jan? Want kijk, dat was de kritiek hier in Nederland wel, dat het allemaal wel heel erg volgzaam was. En iedereen... Fantastisch. <laughs> ja, maar kom op. Nee, Wij ja. zullen we die kritische noot in België dan misschien wel horen. Dat denk ik van wel. Ik bedoel, ja, kan zeker. me herinneren dat, ja. dat Van Rossum was dat geloof ik. Die toen uh, riep uh, Viverlaag publiek uh, ja. uh, ja. tijdens ja. de inhuldiging. Ja. Was dat die dus ja, ja. nou, nee, wel een toch? Nee, nee, nee. Dat was niet ja, met de politiek Monitron geweest, geweest, of zo. Van Monitron heeft ja, ja. een gehad. Uh, ik, ik, ja. Toen ik in Vlaanderen woonde en als het 30 april was, keek ik dan naar in de Dag... En iedereen verklaarde mij vergek. Die wist ook helemaal niet van wat, wat doet Jan Jan en waar kijk je naar. Ja, dat is de verjaardag van onze koningin. Dus ik, ik, ik denk dat het in België echt die mineur is. Ja. Uh, dat, dat, dat men heeft ook niet veel op met, met het koningshuis. Zeker in Vlaanderen niet. En, zeker in ja. Vlaanderen niet. En ik denk dat wel dat Philippe, uh, uh, ja, gaat hij bij, boven het volk staan of tussen het volk? Natuurlijk wat, wat, wat Willem-Alexander en Maxima heel goed hebben gedaan. Ze zijn tussen het volk. Hij mag meejuichen. Hij mag hockeymeisjes omhelzen. En dat is natuurlijk in, in Vlaanderen. En in België, uh, daar, daar wordt dat, dat, dat doet een koning niet. En nee. ik zou eigenlijk willen dat, dat, dat hij de kans krijgt om het wel te doen. Maar dan zou hij zich meer geliefd kunnen ja, maken. Want de vraag is of hij de kans krijgt, één, maar of hij het kan als hij de kans krijgt. Want het is een ja. beetje een houten klaas. Uh, essentieel, en daar gaan de debatten morgen overmorgen natuurlijk heel erg over gaan in België. Is uh, er, er blijft een grote vraag boven uh, het hoofd van straks koning Filip hangen ja. en dat is kan hij het kan ja. hij dat hele moeilijke maar geef, land geven uh, jullie hem de kans uh, well, ja, de, juiste, dat is blijven letterlijk vraag, hè? in een commentaar in onze krant vandaag in de nrc vandaag van uh, we hopen dat hij een kans krijgt uh, laat het meejuichen. juichen maar hij wordt koning van een bijzonder moeilijk land. Ja, land ja. dat er bij de vorige verkiezingen pas na 500 dagen in geslaagd is om een federale ja. regering ja. de de te vormen koning koning en daarom is hij misschien wordt wel eens gezegd misschien de laatste koning der belgen hij wordt koning van Vlaanderen, ook van Vlaanderen dus, waar 40 van de bevolking stemt op een partij die openlijk eigenlijk het een, een einde van België wil. Ah, ja. uh, dus in die zin staat hij ah. voor een, voor en een hij wordt, dat vroeg me nog af, want hij wordt ook opperbevelhebber van het leger. Ja, de terwijl... koning in België is opperbevelhebber ja, van het leger. Willem -Alexander ja, terwijl Willem-Alexander juist uh, uh, ja. dat niet doet, juist. omdat men zegt, ja. een militair kan geen deel uitmaken van de leger. Maar, maar waarom uh, is dat in België? Uh, dat is sedert uh, Leopold I, dus sedert de eerste koning, is de koning traditioneel uh, opperbevelhebber van het leger, en Albert I in de Eerste Wereldoorlog en Leopold III de in de Tweede Wereldoorlog hebben die functie als dusdanig ook nog uh, ingevuld. Toen, en in het hele geld is het toen slecht uitgepakt. <laughs> en in het hele debat over een ceremonieel koningschap wil men ook in België natuurlijk dat dit zou afgeschaft worden. Ja. Want ook daar is dat debat over ceremonieel bezig. We gaan ja. nog even praten over de Tour. maar eerst even naar de actuele stand van zaken. Want uh, opnieuw een zware Alpenrit vandaag naar nou, Le Grand Bornand. Guillaume, is er nieuws over de kopgroep? Er is nieuws over de achtervolgende groep. De kopgroep die bestaat uit twee man. Jon Itzagere, de Basque en rijder Hesje Zij hebben een voorsprong van 1 minuut en 40 seconden... op een groepje van vijf man. De eerste vier namen hebben we hier op Radio 1 al genoemd. Mozart, Roland, Riblon en Cunigo. Maar zojuist is daar ook Juan Antonio Fletcher, de Spanjaard uit de Vacansolei DCM-ploeg. Nederlandse ploeg dus. Is daar in één streep naartoe gereden. Hij heeft een geweldige afdaling gereden... en is dus tot bij die achtervolgers gekomen. Achtervolgers rijden op 1.40... En dan hebben we een grote groep op 2 minuten 38 seconden. 38 man daar in de achtervolging. Zij zijn ontsnapt uit het peloton in de beklimming van de Col de Glandon. Johnny Hogeland daarbij, Robert Geesink daarbij en Tom Dumoulin daarbij. Het peloton rijdt op 7 minuten en 15 seconden. En we krijgen de melding dat Zwijn Tuft, een hardrijder uit Canada... een man die veel werk moet verrichten voor de sprinters in zijn ploeg... die is ten val gekomen in de afdaling. Verder geen nieuws erover. Hij zou verzorgd worden door de artsen... die in de tour mee rijden. Maar in ieder geval één slachtoffer daar van die afdaling van de Col du Glandon. Giro over de etappe van vandaag. Toch even nog naar gisteren, want toen was de befaamde Alp etappes etappe. Ze dus gingen er maar liefst twee keer op. De Nederlandse tv-commentatoren zeiden dat het echt op een gegeven moment niet meer kon. Het was eigenlijk niet meer verantwoord. En er was zelfs sprake van dat Franse cameras hun best deden om supporters die meerenden, om die vooral niet in beeld te brengen. Is dat een goed idee, Peter van der Meer? Nou, het is in elk geval geen goed idee wat er daar allemaal gebeurd is op Alp Duès. Mijn, mijn hart ligt, zoals bij heel veel Vlamingen, mijn hart ligt natuurlijk bij de koers. En een van de hele mooie dingen, waarom koers zo mooi is en wielenrennen zo mooi is bijvoorbeeld ten opzichte van voetbal, is omdat je zo dicht bij de renners komt en dat het dat ze bijna letterlijk aanraakbaar zijn. Alleen als het dan letterlijk aanraakbaar wordt, wat gisteren op Albuis uh, uh, soms tot vreselijke tafereelen leidde, ja dan, dan hebben we een probleem en dan zijn we eigenlijk met z'n allen, dan zijn wij met de supporters uh, de sport wat kapot aan het maken. Ja. Maar Jan, dus, maar die Franse tv heeft dus daar blijkbaar over nagedacht van tevoren, want dat, daar gaat het die lui natuurlijk om, die gaan in een gekke kostuum meeren, omdat ze dan even in beeld zijn. Ja, nou je zag het af en toe toch nog wel gebeuren. Natuurlijk, ik, ik, uh, ja. ik, ik vind de, de, de Tour de France, en zeker op de West, dat is gewoon heel veel mensen aanmoedigen. Gekken die er ja. voor het wiel lopen, die de Tour de, en, en de renners in gevaar brengen, daar moet je ook wat aan doen. Je zag ook wel af en toe in beeld dat wanneer iemand dat deed, dat een, een andere supporter ja. hem terugtrok. Ja. Ja. Uh, maar ik hoor ook renners vertellen dat dat juist ook enorm motiverend voor ze is. Dus uh, inderdaad, ja. niet hinderen. Maar ja. Gejuich, en en, en moeten, we, moeten we nog wel van tevoren allemaal van die, van die hyper-reportages uh, maken... dat het allemaal zo geweldig is op die berg dat er nog meer mensen naartoe komen? Dat nog meer mensen ja, naar bocht ja. 7 van op de dus. westen... We al op de westen één keer gewoon nog gloriëren. en okay. doen voor de rest van de koers. Nu, kijk nu naar de koers, dan zie je niemand langs de kant van de weg staan. Nou ja. Goed, fijn dat jullie hier waren. Uh, Peter van der Meers en Jan Slachter voor het Mediaforum. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel. We gaan de finale meemaken van de Nationale Nieuwsquiz. Robin Muurling is de kandidaat van vandaag. Hij is 38 jaar en komt uit Amsterdam. Heeft een eigen bedrijf. Jij voorspelt kijkcijfers, begrijp ik. Ja, klopt inderdaad. Met een uh, statistisch model. Voor uh, omroepen en uh, productiemaatschappijen en uh, zenders. Oké, dus we okay, uh, dus laten jou een soort pilot zien van het programma. Dan zeg jij van nou, dat gaat ongeveer zoveel kijken. Zo, trekken. Ja, klopt, ongeveer. Ja, dat ja. doe ik onder andere. En ook uh, voorspellen van reclameblokken van zenders. En dat doe je niet door in de glazen bol te kijken. Dat, nee, dat een doe je methode. Ik echt niet. Precies, achter. daar zit een uh, zelfgecreëerd model achter. Uh, kijk gewoon naar de kijkcijfers van het verleden en dan uh, kijk ik naar en de uitzending. Klopt het Nee, niet altijd natuurlijk. Uh, <laughs> <laughs> maar uh, ja, je probeert er gewoon zo dicht mogelijk bij te zitten. En uh, als je het beter doet dan de omroep zelf, dan, uh, ja, dan, uh, dan doe je het goed. Je bent eigenlijk een beetje de Maurice de Hond van de kijkcijfers, zullen we ja. zeggen. Uh, kijk of je het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. Eerst de, de nieuwsfactor gaan we bepalen. De Nationale nieuwsquiz. De Haagse Gemeenteraad is akkoord met een krediet voor het Spuiforum. Ik zou het niet voor hebben dat ze hier dat, uh, die tegels mooier maken. bijvoorbeeld. Er is nog niet besloten of het er ook echt komt. Iedereen begrijpt dat een gebouw waar drie kwart van de Hagen tegen is... als je dat er nog wil doorheen drukken, dat is megalomaan. We hebben andere zorgen aan ons kop. Laten we maar investeren in andere dingen. Onderwijs en uh, gezondheidszorg dat vind ik veel belangrijker. Ja, um, 91 punten, dat is de uitdaging. Dat is de hoogste score ja. tot nu toe. Um, de Haagse gemeenteraad heeft het geld beschikbaar gesteld... voor de bouw van het omstreden cultuurcentrum. Dat ook wel Spuiforum wordt genoemd. Vraag 1. Hoeveel miljoen euro stelt de Haagse gemeenteraad beschikbaar? 181 miljoen. Dat is goed. Vraag 2. Het geld is ofwel voor de bouw van het omstreden nieuwe Spuiforum... of voor renovatie van bestaande gebouwen als alternatief. Een van de bestaande gebouwen die gerenoveerd zou moeten worden... is de Dr. Anton Philipszaal. Hoe heet het bekende danstheater dat eventueel ook gerenoveerd wordt? Um, Kinderdanstheater, danstheater. Eens even kijken. Het Nederlands, het Nederlands danstheater. Dat is niet goed. Nee. Het is het Lucent danstheater. Nee. In september beslist Den Haag of het gerenoveerd gaat worden... of dat er een nieuw spuivorm komt. Vraag 3: kop uit de krant. Die luidt als volgt. Je hoopt, je sterft... Je hoop sterft het laatst, dat is de goede. Je hoop sterft het laatst. Gaat dit over 1. Nelson Mandela... die gisteren tegen alle verwachtingen in 95 jaar werd. Zuid-Afrikanen blijven hopen op nog meer herstel. Twee, Alexei Navalny, de Russische oppositieleider... die in hoger beroep gaat tegen de vijf jaar strafkolonie... Die hij gisteren opgelegd kreeg. Of drie. Bradley Manning, de Wikileaks-klokkenluider. die hoopt uh, dat. nee, uh, die, die hoop blijft houden. ook al zei de militaire rechter gisteren nogmaals. dat de hoofdaanklacht toch blijft bestaan. Je hoop sterft het laatst. dat is de stelling. Ik gok op uh, twee. Uh, jij denkt die Axel Alexei Navalny. dat is mm -hmm. inderdaad goed, want het is een kop uit de Telegraaf. Mm -hmm. Deze man is veroordeeld tot uh, vijf jaar strafkamp. Hij wordt ervan verdacht zo'n vier ton te hebben verduisterd bij een transactie van wat? Van hout. Ook dat is goed. Hij is trouwens intussen tijdelijk uh, vrij in afwachting van zijn hoge beroepszaak. Mm -hmm. Vraag 5, geluidsfragment. Wie is dit? Ik zat er de eerste keer de Alp nog bij met een groepje van een man of twintig, denk ik. Nou, af de Seren uh, moest ik er al af. Maar ik heb gewoon uh, alles gegeven. Euh, ik... Ten Dam is dat. Laurens Tendam, ja. denk jij? Ja, dat is goed. Tijdens de koninginrit op de Alp-US gisteren verloor Tendam kostbare tijd... zakte daardoor uh, in het klassement. Vraag 6. Die andere Nederlandse toerrijder Balken Mollema, was gisteren wat grieperig en fietste daardoor niet zijn beste tijd. Naar welke plaats in het algemeen klassement zakte hij? Van uh, vier naar zes. Naar de zesde plek dus. Dat is goed, ja. En uh, Tendam staat intussen tiende. Laatste vraag. Aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Het gaat dus niet om een persoon, maar om een onderwerp. En als je het weet, mag je onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik bracht vele sterren voort. 3. De motorstad, dat ben ik. 2. Mijn inwoneraantal loopt al jaren drastisch ja, terug. St stop. Pas. Een stop. stop ja. uh, Detroit. Detroit, zegt ja. hij. Uh, de laatste was geweest, gisteren heb ik mijn faillissement aangevraagd. Het uh, is inderdaad goed. Ja. Uh, Detroit, vooral bekend hè, vanwege de muziek. Motown uh, komt daar uh, vandaan. Uh, Gordy met zijn studio zat er. En Detroit is ook de autostad. Vandaar dat het ook wel een Motor City uh, wordt genoemd. Um, inderdaad, Detroit zochten wij. Um, dat betekent dat er uh, 13 nodig zijn voor een uh, eventueel gelijk spel. Okay. Dan kom je ook op 91. Je hebt ja. namelijk 7 gescoord in deel 1 van de quiz. Uh -huh. uh, dus we kunnen eventueel een beslissingsronde spelen als dat nodig is. Maar dan moet jij er dus 13 goed hebben. Als je er 14 of meer goed hebt, ben jij gewoon winnaar deze week. We gaan dat meemaken in deel 2 van de quiz.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 vandaag luidt de stelling. Er moet op de hele Alpdues hekken komen om de fans in toom te houden. Nou, supporters liepen wielrenners gisteren behoorlijk in de weg, kan je zeggen. Er werd ook flink wat om, uh, om hun heen geslagen. Uh, dat wil zeggen, dus de renners deden dat. Um, ja, en die supporters zijn al dan niet dronken of verkleed uh, in een raar pak. Het maakt allemaal niet uit. De renners liepen daardoor gevaar. En daarom deze stelling. Er moet op de hele Alpdues hekken komen om de fans in toom te houden. Bent u het eens of oneens eens met die stelling? SMS dat dan naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 11 u kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of eens, doe het met Hekje Standpunt. Robin Muurling is de kandidaat van vandaag. Doet mee in de Nationale Nieuwsquiz. Hij is 38 jaar en komt uit Amsterdam. Uh, eigenlijk is het uitgangspunt uh, heel duidelijk. Hè? Je, je moet er 13 goed hebben. Minimaal, want dan ja. is het gelijkspel. Dan gaan we dus een beslissingsronde spelen met uh, Stefan Kosters, de kandidaat van gisteren. Uh -huh. Want hij zette 91 op het scorebord. Uh, bij 13 ben je dus precies gelijk. Alles daarboven is gewoon winnen. We zullen zien. Ja, ik moet best. de vraag helemaal stellen, zeg ik ja. er nog maar een keer bij. Het heeft geen zin om er doorheen te praten. En uh, dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De nationale In welke tunnel zijn er sinds de renovatie opvallend veel ongelukken geweest? De Is De Koentunnel, de asbestbesmetting, in welke Utrechtse wijk heeft 9 miljoen euro gekost? Kanaaleiland. Goed, het verbod op de verkoop van wat bij de benzinepomp blijft van kracht? Alcohol. Goed, welke minister noemt de veroordeling van de Russische oppositieleider Navalny niet zorgelijk? Tom Timmermans. Dat is goed, welk kabelbedrijf gaat later dit jaar amendementen voor mobiele telefonie aanbieden? Jupie. Uh, Ziggo, hoe heet de treinenbouwer die 37 miljoen euro heeft terugbetaald aan onder meer ING? Vira. Ansaldo Breda. Welke fabriek uit Vlissingen heeft een boete van 200.000 euro gekregen... voor de dood van twee medewerkers? Uh, Termfos. Dat is goed. Ja. Hoe heet de Duitse minister die heeft gezegd... dat een schuldverlichting in Griekenland niet aan de orde is? Scheuble. Dat is goed. In welk gebied zijn de afgelopen twee weken 21 dode lepelaars gevonden? Eh, uh, een gebied. Goed. De musical Soldaat van Oranje wordt vrijwel zeker vanaf volgend jaar ook... in welke Europese hoofdstad opgevoerd? Londen. Goed. Hoe oud was de jongen uit Den Haag die een leeftijdsgenoot heeft neergestoken? 13. Goed. Meer een gebied van Ijsel wordt bijgevuld met water uit welk meer? IJsselmeer. Goed, in welke stad kun je volgens het AD de beste haringboer van 2013 vinden? Leiden. Goed, inwoners van welk plaatsje zijn vanmorgen vanaf 5 uur wakker gehouden... door kerkklokken die spontaan begonnen te luiden? Uh, Schravendeel. Is goed, de werkloosheid in Nederland is in de maand juni verder opgelopen. Hoeveel meer werklozen kwamen erbij? 16.000. Dat is goed. Belangrijke voetbaltoernooien moeten in België en welk ander land... op het open tv-net worden uitgezonden, zegt het Europees Hof van Justitie. Uh, Duitsland. Groot-Brittannië. Hoeveel jaar cel heeft een brandweerman gekregen... voor een reeks brandstichtingen? Elf. Elf jaar cel, dat is goed. Het is ongelooflijk. Dit hebben we heel lang niet meegemaakt. <lacht> Gelijkst <te> wel. <laughs> Het is gelijk. Je hebt okay. er, uh, 13 goed. Oké. Okay. Dus je komt ook op 91. Dan ja. gaan we de kandidaat uh, van gisteren erbij halen. Stefan Kosters, goedemiddag. En hey, goedemiddag. Zat je mee te turven? Ik zat uh, mee te turven, ja. Dus uh, het is gelijkspel. Ja, inderdaad. Allebei 13. Uh, allebei dus 91 punten. We gaan nu uh, de beslissingsronde spelen. En dat is uh, een vraag die je in principe niet kan weten. Dat moet je scha uh, schatten, gokken. Uh, degene die dichtbij dichtstbij is of, of gewoon het antwoord goed heeft. Uh, die is de winnaar. Okay. Zo is het. Okay. Um, we hadden het er in het eerste deel van de quiz al over. De Amerikaanse stad Detroit is failliet. Het is de grootste Amerikaanse stad die ooit faillissement heeft aangevraagd. Gaat al decennia slecht met de Motor City. En een van de autobedrijven met een hoofdkantoor... In Detroit is General Motors ook zij schuurde tegen een faillissement aan, maar konden het hoofd boven water houden. Dit is de vraag: hoeveel werknemers heeft General Motors? En laten we aan de telefoon beginnen bij Stefan, uh, General Motors. Ik denk nou, uh, 100.000. 100.000 zegt hij. Ja. Oké, okay, uh, Stefan, uh, dat is duidelijk. 100.000, uh, nou dan jij? Uh, ik schat uh, 64.000. 64.000? Jij denkt dat het er de, de minder zijn? Ja. Robin Muring. Uh, het zijn er. <lacht> ik, ik bouw even de spanning op. Yeah. He. <laughs> het <lacht> zijn er. <lacht> Heb je het intussen al gegoogeld, Stefan? Nee. Het, uh, <lacht> oh. ah. Nou, het zijn er uh, 212.000. Oh, oké. Okay. Nou. Oh, kijk. <lacht> dus jij bent de winnaar, ja. Stefan? Ja, ja, stuurd, ja. ja, Ik vind het sowieso mooi dat we een keer een beslissingsronde hadden. Ja. Uh, dus uh, hartelijk ja. dank daarvoor jullie allebei. Jullie hebben het heel spannend gemaakt deze week. Uh, Stefan, je krijgt 300 euro van ons overgemaakt. Uh, voor een student altijd meegenomen, hè? dat is inderdaad heel veel geld voor een student. Dus ja. uh, dat komt helemaal goed. Doe er wat moois mee. En uh, voor jou geld, ja, het, het is gewoon niet anders. Nee, jammer. Maar uh, ik gun het van harte. Je kon het ook niet ja. weten. Het was echt gokken. Ja. Uh, doe gewoon over een tijdje nog een keer mee. Uh, Robin Muurling, dus de kandidaat van vandaag. Goeie reis terug naar Amsterdam. Dank je wel. Uh, wij melden ons zometeen weer met een werklunch. Dan. Dan gaat het over de opvoedpolie. Dat dus na het innovationaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof Ik geloof. in de mensen. CRV. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Als je kijkt naar de lichaamstaal van Bouke Mollema. De mondwagen wijd open, de tong een beetje naar buiten. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. Ja, het is echt een enorme gevaarlijke afdaling hoor. Ik...